Dit is Helene Ecker met het NOS Show van Monaco. De coureur van Red Bull reed zijn auto na ongeveer de helft van de race op het stratencircuit in de vangrail. De 18-jarige coureur was daarvoor van de 21ste plaats naar de negende positie opgerukt toen hij de controle verloor. De Nederlander Max Verstappen eindigde gisteren bij de kwalificatierace ook al in de vangrail. In de Iraakse stad Fallujah zijn elite troepen van het Iraakse leger aangekomen om mee te vechten tegen IS. Fallujah was een van de eerste steden die in 2014 door IS werd veroverd. Iraakse troepen willen nu een offensief beginnen om de stad weer te heroveren op de terreurgroep. In Maastricht is afgelopen nacht brand gesticht bij een beoogde locatie voor een asielzoekerscentrum. De politie heeft een 24-jarige vrouw uit die stad aangehouden voor betrokkenheid bij de brand. Agenten hebben de brand geblust. De locatie bestaat uit leegstaande appartementen die op de nominatie stonden om gesloopt te worden. Maar vanwege tekort aan opvangplekken werd besloten om er asielzoekers op te vangen. Er is veel verzet tegen de opvanglocatie. Buurtbewoners hebben voor vanmiddag een protestactie aangekondigd.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 Het weer nog op de meeste plekken bewolkt en vanuit het oosten trekken er langzaam buien over het land. Daarbij is ook kans op onweer lokaal valt er veel regen in korte tijd. Het is verder broeierig bij zo'n 22 graden. Morgen opnieuw veel wolken en kans op stevige buien. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 4...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 Let you down. Take your parachute, parachute and go. Take a Maybe parachute. come back tomorrow. Take, Take your parachute. parachute. Wake to me as you are falling. Take your parachute and jump. Your hero's is is just be calling. It's a beautiful day for jumping. Take There's nothing parachute. here to keep you back. Take your I'll make it safer for you. Take your parachute on your back. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the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 Toen hij een bandenwissel moest doen, ja, toen ging het hopeloos verkeerd. Daar heeft hij de wedstrijd eigenlijk ook verloren. Nou, ze dus wil misschien voor een deel, als wij naar ons eigen landje kijken, gunstig. Ja. Want voorlopig blijft de enige overwinning voor het Red Bull-team in handen van een Nederlander. <kijf> maar die Nederlander is vandaag niet over de finish gekomen. Nee, en over twee weken is het Canada. En ja. dan uh, hopen we dat hij. dan heeft hij ook een nieuwe motor. Dus, uh... Uithuilen uit en opnieuw beginnen. En je wordt er alleen maar wijzer van. Ik denk dat, dat, dat de wijze lessen. is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 Uh, wij gaan weer even verder met uh, muziek. En uh, ik zou je. Uh, even, oh ja, ik weet nog wat ik. Ik uh, moest even nadenken. Ah ja, L.L. Stewart en On the Border, hè? Is dat dan? Een... Heel scherp voor je, <laughs> ja. ja. Dankjewel. Ik weet wel wat.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 the border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 Het is toch wel een beetje de verhaal van vandaag, dit hè? No rain, blind melon. Iedereen dacht dat het echt uh, uit, met bak uit de hemel zou komen, maar. Ja, uh... Het valt wel mee, uh, hoewel er uh, nu toch wel wat uh, links misschien wel wat spatjes vallen hoor. Ja. Nou, als ik de buienraden mag geloven, dan, uh, dan zal het wel, uh, wel zo zijn. Maar uh, het is allemaal uh, binnen de perken gebleven. Terwijl uh, toch even een code oranje is afgegeven voor vandaag. Oké. Okay. En dat verbaast mij dat het, uh, dat het uh, toch niet zo onstuimig is uh, zoals ik uh, had ik uh, weet, vermoeden. ik weet zeker als we Lex van Ooren hadden gesproken, die had dat ons gelijk uit ons hoofd gepraat, die dat, Code Oranje. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar, maar ja. we hopen dat hij weer uh, snel te benen is, want we hebben weer een accuraat uh, weerbericht uh, voor uh, Zandvoort en omstreken. Ja, die heb jij geloof ik ook voor je snufferd. Uh, ja, maar staan. dat is van weerplaatsen, dat is niet de uh, real oh, thing natuurlijk. is het Dan, real dan, dan, dan, dan, dan, dan uh, kunnen we dat maar beter uh, niet doen. Wat zie ik nou? Ook een speelschema van het EK van 2016. Ja, want het begint over twaalf dagen, Jaap. Ja. Hey. ja. En of uh, ben, je dus, ben je daar niet meer bezig? Nou, in zoverre uh, ben ik wel nieuwsgierig... naar wat er, wat er zich gaat afspelen daar in Frankrijk. Uh, trouwens, dat is toch... Uh, ...veel uh, sportgebeurtenissen... ...want uh, ook uh, de maand daarna... ...dan uh, is er een uh, groot wielerevenement... ...wat de Tour de France heet. Dus, uh -huh. ja, dan, uh, maar uh, het EK... Ik, ik, ik, ...ik weet het niet. Ik, ik, ik, Je bent me, ik heb het niet meer echt, echt uh, gevolgd... Uh, ...en ik kan ook niet inschatten... ...wat de krachtsverhoudingen zijn. Nee, wat, het, okay. Okay. In die zin. Maar...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 De Cat met uh, Downsworth, de ene laatste plaat uh, vandaag in de Zandvoort op zondag. En daarvoor Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I call your friend Jaap Koper, vriend. Ja, wel? was op. meer een waar genoegen. Ja, <laughs> bedankt voor de interviews uh, van uh, de Hotsknots Begonia-toernooi. Uh, en de uh, nieuwe, Unicom. nieuwe Unicom, open dag. Wij zijn er even drie weken niet, want uh, ja, ik heb even wat uh, verbouwen klussen. En dan uh, zijn we, daar. moest ik even op kijken, 25 juni, wat is het dan? De achtste finales van het EK zijn er dan. Oké. Okay. Dus uh, dan zijn wij er weer we, als zijn, het is. we zijn dan nieuwsgierig hoe het toernooi zich ontwikkelt. Precies, dan hebben we al een heel ent achter de rug.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 Het is nog uh, een beetje een cliffhanger is dit. Uh, nou, er komt uh, sowieso twee studio-gesprekken. Eén met een Zweedse band en één met een Nederlands band. Dus. Zeg uh, nou, hè? James Brown wordt er helemaal wild van. Ja, living in America. Precies. <laughs> hey, fijne zondagavond en graag tot de volgende keer.